dat ja, doen we helemaal even Dus inderdaad, hij heeft het juist met de puntenstrijd bezig geweest. Dus inderdaad... je hebben wat? Nee, want er ik Ik krijg het niet van me wel de wetende Nou, een hele moeilijke bal. Ik krijg hem, welk, maar het het nee, ik hem, ik hem wel hier, dat dan ligt hij er net langs, hè. het is het? een ja, dat is een kogliefje die een harmoniekeur gedaan Als die, in, heeft die, heeft die ja. hier zo liggen, zou die ook wel worden. Ja, maar hij lag. Want Bas, die gisteren daar rest maar daar lag hij helemaal niet. Dus ik leeg de kogliefsteig. Ja, ja, ja, okay. ja. Oké. Nou, wat je doet. Je moet hem maar even uitdragen. Hij heeft je benen, je zegt dat je werkt, zie je. Ja, natuurlijk. Dat is ook door, hè.